een Klomp met het NOS-journaal. Op een BlackBerry-telefoon die bij de arrestatie van Ridwan Tahi in Dubai werd gevonden... zijn foto's ontdekt van een naakte en gemartelde vrouw. Dat meldt het parool. Justitie vermoedt dat het gaat om de vermiste Naima Jalal. Volgens Tahi's advocaat is het niet duidelijk waar die telefoon of foto's vandaan komen... en kan de BlackBerry niet zomaar aan haar cliënt worden gelinkt. De politie kon uit de metadata opmaken dat de foto's zijn gemaakt in de nacht van 20 op 21 oktober, vlak nadat Jillal vermist raakte. Ze zou verwikkeld zijn geweest in meerdere drugsconflicten. Bij een ongeluk op de vliegbasis Leeuwarden zijn twee militairen zwaar gewond geraakt. Volgens de Maréchose was het een bedrijfsongeluk met een voertuig op de grond. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De twee gewonde militairen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De marechaussee en de vliegbasis willen daar nog geen details over kwijt. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft tegen Russische staatsmedia gezegd... dat er een reëel gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt. Hij zei ook dat hij zo'n oorlog ontoelaatbaar vindt. Volgens Lavrov doet Oekraïne tot nu toe alleen maar alsof het wil onderhandelen en helpt dat het proces niet. Het Belgische OM heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen de hoofdverdachten in een zaak rond een fatale ontgroening, eind 2018 in Leuven. Voor de dood van de twintigjarige student Sanda Dia staan in totaal 18 verdachten terecht. Het OM vindt dat ze allemaal een celstraf moeten krijgen. Het weer in het zuidoosten nog kans op wat buien, verder bijna overal droog en het koelt af naar een graad of 6. Morgen ook in het zuidoosten mogelijk nog wat regen, verder is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Je kan me raden wat je zegt zelf Als ik je vertel dat ook van, ik ook je van mijn kan veel beter zwijgen Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar vanaf te kijken tot ik alles van je, je weet Met alle mensen, gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet? je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet Wat ik te je tu banderaadera. Te lo digo muy rápido: no estoy aquí para romperme la cabeza. Beza. sabe que muy bien para la mente. Bailar, muy simple. A mi me gusta Change you up all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 Take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 See you.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 Als hacia... je...